Sallalahu'llahu wa salatu wa salam ala wa salam wa ala wa wa sahbihi wa salam ala wa salam ala wa salam ala wa salam ala wa salam ala wa salam ala wa salam ala zijn salam ala wa salam ala van wie hij voor de duur van een aantal dagen borstvoeding genoot was. In eerste instantie zijn eigen moeder. Amina. En daarna wie? Halima is de meest bekende. Iedereen kent Halima. Maar er is ook een andere. Die voor Halima was. Wie weet. Thuweybah. Thuweybah. De slaafin van Abu Lahab. Zij was de eerste na de moeder van de profeet die deze taak op zich nam. Dus Thuwebe was ook de moeder van de profeet op basis van borstvoeding. En Thuwebe, deze vrouw, heeft ook Hamza, de zoon van Abdul Muttalib, borstvoeding gegeven. Dus de oom van de profeet. En ook heeft zij eerder, <coughs> Abu Salama Ibn Abd al onder haar hoede genomen. Dus ook hij, Abu Salamah, heeft borstvoeding van deze vrouw gekregen. Dus deze twee personen waren broers van de profeet Vrede Zij met hem... op basis van borstvoeding. Dus Hamza was zijn oom, maar hij was tegelijkertijd ook zijn broer... op basis van borstvoeding. En daarom toen de profeet Vrede Zij met hem het voorstel werd gedaan om te trouwen met Fatima de dochter van Hamza. gaf hij vrede zijn met hem aan dat dit niet kon vanwege het feit dat zij de dochter was van zijn broer op basis van borstvoeding als het alleen zijn oom was geweest dan kon het wel want hij mag wel degelijk trouwen met zijn nicht maar aangezien Hamza ook zijn broer was is het niet toegestaan want je mag niet trouwen met de dochter van je broer en met de dochter van je zus. Dus vandaar dat de profeet niet met haar met Fatima, de dochter van Hamza, kon trouwen. En ook toen Umm Habiba tegen de profeet vrede zij met hem zei: "Ons is ter oren gekomen dat jij de dochter van Abu Salama wilt trouwen." En wat hebben wij gezegd over Abu Salama? Ook hij was de broer van de profeet op basis van borstvoeding. Dus zij zei tegen de profeet dat zij te horen had gekregen dat de profeet met het gedachte speelde om te trouwen met de dochter van Abu Salam. Waarop de profeet vrede zij met hem, zei: al was zij niet de dochter geweest van de vrouw die getrouwd ben, want hij was getrouwd met wie? Met Om Salam, en na de dood van haar man is de profeet met haar getrouwd. Hij zegt, was het niet de dochter geweest van de vrouw die ik getrouwd ben, dan nog zal zij voor mij niet toegestaan zijn. Want zij is de dochter van mijn broer op basis van borstvoeding. En deze overlevering is na te lezen in Sahih al bukhari Zeynep bintu Abu Salama overlevert dat Umm Habibah haar vertelde, dat is de overlevering van Bukhari, Haar vertelde dat zij zei, dus Umm Habibah vertelt het verhaal aan Zeneb. Ze zei, O boodschapper van Allah, trouw mijn zuster, de dochter van Ebu Sufyan. Hij zei, Zou je dat leuk vinden? Rekening houdend natuurlijk met haar gevoelens, zoals was de profeet vrede zij met hem. Hierop antwoordde zij, Ja. Ik zou je niet slechts voor mezelf willen hebben. En met wie ik het liefst het goede wil delen, is mijn zus. Daarop zei de profeet vrede zij met hem, Dat is voor mij niet toegestaan. zei hij. Niet toegestaan, waarom? Omdat het haar zus is. Toen zei ze verder, we hebben het er onderling over dat jij de dochter van Abu Salama wil huwen. Hij zei de dochter van Ommu Salamah, ik zei ja. Waarop hij zei, zal zij niet mijn stiefdochter zijn, dan nog zal zij verboden voor mij zijn. Want zij is de dochter van mijn broer op basis van borstvoeding. Ik en Abu Salama hebben borstvoeding gekregen van Thuweybah. En toen zei hij vervolgens, biedt mij niet jullie dochters of zusters aan. Overgeleverd door Bogaar. Terug naar het verhaal van de zoogmoeders, de vooraanstaande onder de Arabieren, dus de belangrijke mensen, de meeste van hen, hadden de gewoonte na de geboorte van hun kind op zoek te gaan naar een zoogmoeder voor het kind. En dat deden ze voornamelijk in het platteland, want dit droeg volgens hen bij aan het aansterken van de lichaamsbaan, zeiden ze. Daardoor werd het kind sterk. Ook werd hun gedachtegang schoongehouden. En ook werden zaken zoals luiheid en traagheid, werden buiten de deur gehouden. En kijk maar naar de mensen die in het platteland leven. Die mensen zijn gewend om vroeg op te staan en aan het werk te gaan. En ze doen zoveel, zowel de vrouw als de man. En daarom als wij als stedelingen naar het platteland gaan en we kijken naar zo'n boer, wat hij allemaal aan het doen is, dan schrikken we daarvan. Maar die mensen zijn het gewend om te werken, keihard. En ook zorgde dit ervoor dat de kinderen te midden van de platte landers opgroeiden. En daardoor de taal goed leerden beheersen. Een van de stammen waarna de kinderen werden gestuurd. Is Benu Sa'd. Benu Sa'd. <tie> en de vrouw die zich ontfermde over de profeet vrede zij met hem. Was niemand minder dan Halima Saadiyah. Zij was degene. Die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam onder haar hoede nam. En zij gaf hem borstvoeding voor de duur van twee jaar. Twee volle jaar. Daarna nam zij hem naar zijn moeder. Die zeer verheugd was met zijn ontwikkeling en goede gezondheid. En dit bracht haar toe. Dus de moeder van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Om Halima te vragen het kind nog een keer mee te nemen. Totdat hij wat ouder werd. Maar de moeder van de profeet vrede zei met hem. Voelde enige aarzeling en angst bij Halima. En vroeg haar wat er aan de hand was. Toen vertelde Halima het verhaal van de twee engelen. Wat de profeet natuurlijk was overkomen. En Enes, radiallahu anhu, die overlevert, zoals vermeld staat in Sahih al-Bukhari. Hij zegt: Waarlijk Jibril kwam naar de profeet. Vrede zij met hem. Terwijl hij met kinderen aan het spelen was. En hij greep hem en legde hem tegen de grond waarop hij zijn hart open Hij maakte zijn hart open. Hij nam vervolgens zijn hart en verwijderde een klonter daaruit. En hij, dus Jibril, zei vervolgens, dit is de seitaans aandeel in jou. Vervolgens waste hij het hart in een gouden kom, met water van de bron van Zemzem. Kijk naar degene die vast, Jibril, een eerbare engel, en kijk ook naar het water dat gebruikt wordt. Om het hart van de profeet te reinigen. Wat voor water? Water van Zemzem. Wat genezing is. Zijn hart wordt opengemaakt. Vervolgens gewassen. Het hart van deze bijzondere man. Met bijzonder water. Namelijk Zemzemwater. En hij, dus Jibril salam, Bracht dit, dus het hart. Weer terug in de oude staat. En zette het vervolgens op zijn plaats. De kinderen renden naar zijn moeder. Naar wie? Welke moeder natuurlijk in dit geval? Zijn zoogmoeder. Halima en zeiden: 'waarlijk Mohammed is vermoord', zeiden ze die kinderen. Die begonnen allemaal te roepen: 'Mohammed is vermoord'. Die kinderen die begrijpen dat. Je ziet gewoon een, een kind die wordt eigenlijk op de grond geplaatst en zijn borst wordt opengemaakt. Als je dat ziet, dan denk je ook van: kind wordt vermoord. Zij kwamen hem, dus Mohammed, vervolgens tegen, terwijl zijn huidskleur helemaal veranderd was van angst. Een kleine kind weet ook niet wat hem overkomt. En hij zei: 'En anhu sahih Muslim, die zegt'. Ik kon nog altijd de sporen van de hechtingen op zijn borst zien. Zegt Anas Hij zag de sporen van die splijting. Zag hij op de borst van de profeet vrede zijn met hem. Daarmee aangevend dat de profeet vrede zijn met hem. De waarheid sprak. En dat de profeet vrede zijn met hem van binnen is gereinigd. En we vragen Allah subhanahu wa ta'ala. Om ons allen te reinigen. En om ons te doen behoren. Tot degene die Mohammed in het allerhoogste paradijs zullen vergezellen. Subhanak Allahu bihamdika shadulla ila ilahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu